De Raad is het met de provincie eens... dat nijlganzen niet onder de Europese vogelrichtlijn vallen... omdat deze vogels niet van nature in Nederland voorkomen... maar door mensen hier naartoe zijn gehaald. De Raad bepaalde verder dat brandganzen, Canadese ganzen... en grauwe ganzen niet mogen worden vergast. Het noorden van het land maakt zich op voor hoogwater. De waterschappen van Friesland, Groningen en Drenthe... maken zich zorgen over het stijgende water en staan op scherp. Sinds 14 jaar heeft het water daar niet meer zo hoog gestaan...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 Het weer, wolken, soms wat zon en vooral in het noordenbui... staat een matige tot vrij krachtige westenwind aan zee krachtig tot hart. Het wordt een graad of 9 vandaag. Vanmiddag en vanavond volgt vanuit het westen opnieuw regen. De wind neemt toe met aan zee kans op zuidwester storm. Bovendien kans op zware windstoten. ARNW Verkeersinformatie. File staat er op de A27, gorkem richting Almere. Tussen knooppunt Everdingen en Houten 5 kilometer... Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Vara. Radio 1. De gids .fm, met Plekkenhorst. Goedemorgen. Lang en gezond leven. Wie wil dat nu niet? Maar wat moet je doen en ook wat moet je hebben om zeker 115 te worden? Ja, u hoort het goed. 115 jaar. Je moet gezond leven, dat zeker. En je moet ook heel sterke genen en hersenen hebben. De ooit oudste Nederlander, Henny van Andel, deed het en had ze ook. Dat is de conclusie van onderzoekers Gert en Henne Holstegen, vader en dochter. Hij is hoogleraar neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zij is klinisch genetica in het VU Medisch Centrum. Ik praat zo meteen met ze. En wat is het geheim van zwaaien met een stokkie? Waarom moet een dirigent meer verdienen dan een violist of een andere muzikant? Het is een vraag die zich opdringt in deze tijden van bezuinigingen. Straks het antwoord. En Superman is er ook weer en rukt uit. Ditmaal om een familie bij te staan. Die probeert een Griekse doktersrekening van 60 euro te innen bij verzekeraar National Academic. National Academic, onthoud die naam. Je krijgt er spontaan uitslag van, ik beloof het u. Blijf in beeld, hè? Surf naar de het is nooit te laat om excuses aan te bieden, dat zegt oud-minister Els Borst vandaag in Dagblad de Pers. En het is haar dan te doen om excuses van de Nederlandse regering voor het wegkijken bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. We weten nu dat de jodenvervolging koningin Wilhelmina weinig bezighield, al dus Els Borst. De PVV heeft inmiddels Kamervragen gesteld en wil ook excuses van de regering. Ik praat erover met Ronnie Naftaniel. hij is directeur van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Excuses, is dat een mooie boodschap? Uh, op zich is dat een, uh, een mooie boodschap uh, als dat komt vanuit uh, de regering. Maar het is natuurlijk niet iets waar de Joodse gemeenschap om moeten, moet bedelen of moet vragen. Uiteindelijk moet het uit het hart komen van uh, de regering voor de, de grote mate van passiviteit... Die uh, in de Tweede Wereldoorlog door de regering in ballingschap is uh, getoond. Want die regering in ballingschap was erg passief. Dat staat ook in het boek van Martin Kerstenveld. In zijn boek uh, Judging the Netherlands. Dagblad de Pers citeert daaruit. U bent het op dat punt dus wel met hem eens. Ja, uh, en, en zeker ook uh, wat uh, de rol van uh, koningin Wilhelmina uh, betreft. Uh, ze was natuurlijk wel een symbool voor uh, de Nederlanders tijdens de, de Tweede Wereldoorlog. Van, van vastberadenheid. maar uh, tegelijkertijd in haar speeches voor Radio Oranje heeft ze maar twee keer uh, de Joden genoemd uh, en veel te laat uh, echt interesse getoond in het lot van uh, de Joodse gemeenschap. Uh, toen was het eigenlijk te laat toen ze interesse toonde. U zegt dus je moet er niet om bedelen, maar uh, het zou natuurlijk ook gewoon een soort van ja, symbolisch gebaar kunnen zijn als je dat zo mag noemen. Um... Ja, uh, dat zou het uh, kunnen zijn en dat zou best uh, kunnen op een, een bepaald uh, moment, op uh, de 4e mei of uh, misschien wel op uh, Holocaust Memorial Day, dat die binnenkort uh, plaatsvindt. Maar uh, nee, het, het moet toch wel iets zijn vanuit uh, de Nederlandse uh, regering. Maar overigens, uh, kijk, uh, er wordt nu in de publicaties vanochtend een... Um, ...een parallel getrokken met uh, het, het optreden van Nederland uh, ten opzichte van uh, Indonesië... ...en dat, uh, dat dorpje Rwagadeh, ja. uh, waar uh, ja, nee, ging wel excuses voor heeft aangeboden. Maar ik vind dat nou wel uh, te ver gaan, uh, misplaatst. Omdat in Rwagadeh Nederlanders daadwerkelijk uh, Indonesiërs hebben vermoord... Uh, dat is in de Tweede Wereldoorlog, eh, waren het de nazi's eh, die eh, de joden eh, wilden uitdrijven en vermoorden. En de Nederlandse bevolking was deels passief, een ander deel heeft er misschien aan meegeholpen, maar weer een ander deel was in het verzet. Dus je kan niet zo ja. makkelijk een totaal oordeel vellen, maar over de passiviteit past uh, wel een excuus, maar dat moet uit de boezem van de regering komen. Het zou bijvoorbeeld ook nooit in u opkomen om daarom te vragen? Nee, en uh, er wordt ook uh, in dat artikel gepraat over de onderhandelingen die in 2000 en in 1999 hebben plaatsgehad met de Nederlandse regering. Maar dat ging over iets heel anders. Dat waren dat dat de ging... onderhandelingen over de geroofde Joodse tegoeden. Ja, dat hè? ging over de onderhandelingen uh, over, over geroofde uh, Joodse bezit. En uh, ja... Dat is teruggegeven door de regering, door de banken en de verzekeraars en dergelijke. En... Daar is wel een zekere mate van excuus over aangeboden. Namelijk uh, over de onzorgvuldigheid en de hardvochtigheid. Maar dat die na was de, de houding na de, is precies, na de Tweede Wereldoorlog. na de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar dat, dat ging ook over dat na de Tweede Wereldoorlog. die bezittingen niet waren teruggegeven. Uh, de schrijver van het boek schrijft. Uh, of tenminste, ja, schrijft, schrijft ook. van ja er is toen 400 miljoen gulden uitgekeerd. Het is eigenlijk een koopje. Ja, maar de uh. schrijver van het boek uh, neemt daarbij niet mee. Uh, dat er bijna nog eens eenzelfde bedrag is. Uh, uh, ...betaald door de banken, de verzekeraars en de beurs. Dus in totaal heeft de Joodse gemeenschap een bedrag van 800 miljoen uh, gulden gehad. Dat is een, uh, een behoorlijk uh, uh, bedrag, maar het is een restitutie, het is een teruggave van, uh, van bezit. Tijdens, uh, u zei het al, er is natuurlijk toen wel een, een soort van excuus uh, aangeboden. Premier Kok in 2000, destijds, wilde dat in eerste instantie ook helemaal uh, niet. Omdat hij zei, ik kan niet iets gaan zeggen voor mijn voorgangers. Ik kan niet namens hen optreden. Begrijpt u uh, die houding ook van hem? Uh, ik begrijp de houding wel voor zover dat uh, de Tweede Wereldoorlog zelf betreft. Maar niet voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. Omdat er toen weer een, een democratische Nederlandse regering aan het, het roer stond. Ja. Ja, Zo'n regering in ballingschap kan veel roepen, maar die kan weinig doen hè. Uh, en zij hebben niet genoeg geroepen. Uh, ambtenaren zijn uh, te Hard bezig geweest. Ze zijn zelfs betrokken geweest bij jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze waren niet de aanstichters. Na de Tweede Wereldoorlog was het beleid weer in handen van de Nederlandse regering. En daar moest hij excuus over aanbieden. En dat, daar hebben wij ook om gevraagd. Ja. En dat heeft hij, Ik heb daar zelf op, op aangedrongen. Want dan is er wel degelijk een, een zekere mate van verantwoordelijkheid. Ja, dat, daar, had, daar had de, de voorgegaande democratisch gekozen regering. Uh, een betrokkenheid uh, bij. Ja. Ik, ik, en, en Het is ook zo, en, en daar steun ik uh, gesterveld in... dat uh, voorgangers van Cox als, als liefding, uh, ja, die, die, die wilde eigenlijk niks van compensatie weten. En nou, daar zijn die excuses voor gemaakt toen. De PVV dringt er nu uh, ook op aan. Heeft daar dus inmiddels Kamervragen over gesteld. Stel dat die excuses nu toch komen. Zijn ze dan voor u nog wel wat waard? Uh, nou, het is ontzettend laat... Uh, en ik moet zeggen, uh, het erom vragen is ook een, een, een hele slechte zaak. Uh, want dan lijkt het bijna een soort plicht uh, te worden. Uh, Laten we maar kijken hoe dat uh, afloopt. Uh, ik, uh, ik, ik ik het graag aan... In elk geval. Ja, en wat denkt u? Zou deze regering uh, daartoe in staat nou ja, zijn? De, deze regering staat natuurlijk iets verder van uh, het gebeuren dan de voorgaande uh, regering, de regering Kok. Uh, een jongere premier die geen betrokkenheid heeft en misschien iets makkelijker uh, die excuses kan maken. Maar dat geeft ook wel een heel klein beetje het gemak waarmee uh, excuses gemaakt kunnen. Kunnen worden. Het gaat uiteindelijk om diepe verantwoordelijkheden die er in de tijd waren. Diepe verantwoordelijkheden ook voor de rol van het Koninklijk Huis in die jaren. Dus het is staatsrechtelijk ook misschien nog wel een vrij ingewikkelde kwestie. U bent in ieder geval wel bereid om erover te praten en zoals u zelf zegt aan te schuiven mocht ik, het zover komen. Nou ik ben zeer bereid om ze in ontvangst te nemen. Laat ik dat voorop stellen. Ja, uiteraard. Ronnie Naftaniel van het CD hartelijk dank. Sea Low Green. We kennen een beetje van uh, ja van die andere hit, maar dit is er ook een. Saturday and every Saturday for the rest. Ja, ik zei u kent hem van die ene hit, en ik kwam niet meer op de titel. Maar dat was fuck you. Ik zeg het even heel erg snel. En dit was Bright Lights, Bigger City van CeeLo Green. De jolie. Zo vierde Hendrikje van Andel Schipper uit Hogeveen de laatste jaren haar verjaardag. Een beroemdheid sinds mei 2004, toen ze officieel althans de oudste mens ter wereld werd. Ik hoop niet dat ik nog snel dood ga. Maar ja. het is een hele eer om de oudste van de wereld te zijn. Geen sigaretten, slechts sporadisch een borrel en geen energieverslindende kinderen. Dat alles hield mevrouw Van Andel naar eigen zeggen in leven. En bovendien... Ja, altijd door ademhalen. Altijd door ademhalen, zei Henny van Andel. Dan word je vanzelf, ja echt vanzelf, 115. Maar je moet natuurlijk ook gezond leven... en heel, heel sterke genen en hersenen hebben. Hoe bijzonder die waren, dat wordt onderzocht... door vader en dochter Holstegen. Gert Holstegen is hoogleraar neurowetenschappen... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Henne Holstegen is klinisch genetica in het VU Medisch Centrum. Ze zitten allebei bij mij aan tafel. Goedemorgen, Goedemorgen. vader en dochter. Meneer. Uh, u heeft mevrouw van Andel in de laatste jaren van haar leven nog, nog best vaak ontmoeten. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat, en altijd doorademalen zegt ze dan. Was dat inderdaad mevrouw van Andel ten voeten uit? Nou, ze was gewoon. Dat was, ik, toen ik haar voor het eerst ontmoette, was dat een van de gekste dingen die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Want uh, toen, uh, toen ze ongeveer 112 was, toen werd ik opgebeld. Zo van: is ze nu nog wel nuttig voor de wetenschap? Zo. En toen ik, en toen ik dus zei: en hoe oud is ze dan? Ja, 112. Nou, nuttig voor de wetenschap. Dit is fantastisch. Hè? En, enzovoorts. En dat, wat we dus nooit doen bij mensen die zich opgeven voor de wetenschap. Voor na de dood. Dat doen wij nooit. Maar, maar in dit geval hebben we een uitzondering gemaakt. Ik ga daar eens even kijken. Ja. Nou, ik wist geen idee wat ik zou tegenkomen. En wat kwam u tegen? En Ik kwam dus bij mevrouw van Andel. En daar, in dat de Westerkim. En ik kwam daar. En ik heb daar dus de eerste keer één uur of anderhalf uur wel met haar gepraat over alles en nog wat, net zo goed als wij nu praten... Ja. zo sprak je ook met haar, hoor. Over Alleen koetjes je... en kalfjes. O, onder vier ogen dan, hè. Dan ging dat... En dat ging niet over koetjes en kalfjes. Nee? Dat ging over alles en nog wat op een behoorlijk hoog niveau. Ik, ik was echt... toen ik daar wegging, na dat één uur, anderhalf uur... toen uh, moest ik eerst even bij de Westerkim even beneden even gaan zitten. Dat heb ik me nooit van mijn leven gehad. Even bijkomen. U dacht, Want dat kan dit niet. was totaal anders dan ik had verwacht. Zij dus was helemaal goed. Wat had u verwacht van iemand van 112? Nou ja, wat mag ik, je nog ik, verwachten? Ja, precies. Wat mag je nog... Dat precies wat u zegt. Uh, wat mag je verwachten? Ja, sommige mensen die er nauwelijks meer weten... bij wijze van spreken dat ze aarde zijn of wat dan ook. Maar in ieder geval uh, niet zo meer zo. Maar zij was helemaal goed. Ze liep ook nog wel. Alleen ze, haar probleem was... en dat was de reden dat ze op de westen Kim zat... Een, verzorgings heel, uh, ja, een verzorgingshuis, een uh, verzorgingshuis. Dat ze heel slecht zag. Dat was het. Ze kon nog net... Uh, uh, zien hoe laat het was, met een hele grote wekker had ze. Zo, en dan kon ze net nog zien, oh, het is kwart over elf. of 11, wat dan ook. Maar dat was eigenlijk het enige, dat wat het enige. Wat slecht werd. Dat was het enige. Ja, want ze kon ook nog wel lopen en zo, alleen je moest oppassen... want ze kon niet zo goed zien. Dat was alles. Maar als, op een gegeven moment was ik daar ook voor de tweede keer. Als je een koekje wil, zei ze, moet je daar even linksboven op de kast... zo, daar en daar en daar links. En daar zitten nog net een paar koekjes in. Niet grover. Dat deed ik dan ook. Dit was helemaal goed. Ja, U zei al, normaal uh, mensen die, zich, uh, die hun lichaam ter beschikking stellen... van de wetenschap na hun dood, die zoek je eigenlijk bij leven nee, niet op. Nou, nee, u heeft nee. dat wel gedaan. Ja. Heeft u ook bijvoorbeeld testjes met haar gedaan? Ja, dus, toen ik dus één keer met haar gesproken had... toen dacht ik, nou, die hersenen, die zijn, daar was natuurlijk mijn interesse in... die hersenen die moeten helemaal goed zijn. Dat kan niet anders dan anders. Dan zou iedereen zijn hersenen niet goed zijn. Dus dan, dat was, om, ze luisterde ieder uur naar de radio... Ieder uur voor het nieuws. Hè? Dat is, nou, die was helemaal up-to-date van alles en nog wat. Dus uh, ook politiek en alles. Ze kon, overal was ze, had ze precieze meningen over. En ook heel goed gefundeerd. Dat is niet te geloven. Dus ik dacht, ik wil dat vastleggen. En toen zijn we dus met de, de afdeling psychologie en neuropsychologie van, uh, van de UMCG zijn we naartoe gegaan. Uh, en toen hebben we die, al die testen gedaan. En dan kon je dus uh, testen krijgen. Bijvoorbeeld, dan hoorde, uh, je, hoorde je vijf of acht woorden. En zo, die moest je onthouden. En dan gingen ze over allerlei dingen, andere dingen praten. En tien minuten later moet je die acht woorden zeggen. Ja, ik dacht, ik weet niet meer precies. Maar zij wist het nog precies hoor. Ja, zij kon en, ze kon ze zo en, en, op, uh, op. Ja, dieper. had je een maximum van 1 tot, een maximum van, laten we zeggen, 20 punten of zo. Mevrouw vrouw haalt 20 punten. andere test: van hoe moet je, je moet, hoe moet je iets voelen, wat is het dan? Maximum. Het is dus niet te geloven, ze, was dus ook, ze had ook nog een hoog IQ. Heer, dus, dus, dus ja, dat was iets heel bijzonders. En toen, eh, toen we dat, die testen gedaan hadden, hebben we dat vastgelegd. En toen bleef ze maar gewoon doorleven. Toen werd ze de oudste van de wereld. En toen dachten ja. we: gaan, we, gaan de, we gaan nog een keer die testen doen. En dat hebben we nog een keer gedaan. Toen was ze iets minder energie achteraf. Was dat omdat ze dus de kanker toen had. Achteraf gepraat, dat wisten wij toen ook niet. Maar toen was het nog steeds heel goed... En daarna is het dus, ja, die kanker neemt alles in, dan, dan is het minder geworden. U en toen ontmoet, is er, ja, want u ontmoet dus iemand waarvan u denkt: dit, dit is eigenlijk ongelooflijk, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Wanneer komt uw dochter dan in beeld? Want ik kan me voorstellen, u gaat dan misschien naar huis en belt uw dochter op: van Nou, ik heb nu toch iets meegemaakt. Ging het zo, holst tegen? <lacht> nou, ik wel een beetje. Ik bedoel, ik, ik, was, ik, met, ik, ik promoveerde op dat moment. en Ik kwam nog wel eens thuis natuurlijk bij mijn ouders. En, die, en inderdaad, mijn vader vertelde: van... Wat heb ik nou toch meegemaakt? Wat ik nou toch heb meegemaakt. En hij vertelde het ook niet één keer. Nee, hij vertelde het wel tien keer. <lacht> Zo enthousiast was hij. En ja, op een gegeven moment denk je, van, ja, wat zou dat dan toch in dat genoom zitten? Want daar was ik mee bezig ondertussen. Ik was bezig met het onderzoek naar borstkanker. En ik, het ja. genoom is eigenlijk een soort van verzamelnaam voor alle genen. Als ik dat ja, zo mag ja, zeggen. Ja, precies. en uh, uh, nou eigenlijk, eigenlijk voor alle DNA in, in onszelf. Ja. ja. En uh, ja, dat is bij ieder van ons net een klein beetje anders. En bij haar zou dat misschien wel eens heel bijzonder kunnen zijn... Dus, uh, dus toen, nou, toen, nou, toen hebben we het erover gehad. En van, goh, God, zou het zou toch wel heel erg leuk zijn om daar eens naar te gaan kijken. Dus toen, toen werd ik nog bij het Nederlands Kankerinstituut. En toen kon ik natuurlijk mijn DNA isoleren en dat soort zaken meer. Toen heb ik een beetje weefsel uh, uh, meegekregen. En heb ik DNA uitgeïsoleerd. En toen zijn we eigenlijk al een beetje gaan kijken van... Goh, zitten daar nou andere dingen in? En toen viel het me eigenlijk al meteen op dat... Weet je, dan Toen was het nog niet mogelijk om het hele genoom in kaart te brengen. Maar alleen maar kleine stukjes. Ja. Die bekend zijn dat ze verschillend zijn tussen mensen. Snips heet dat. Single nucleotide polymorphism is met een moeilijk woord. Goeiedag. Ja. <lacht> en, um, maar dat zou bijvoorbeeld een klein stukje zijn... waardoor ik bijvoorbeeld misschien wel hart- en vaatziekten krijg... en u niet, zoiets. Ja, precies. Daar wordt inderdaad, daar, daar wordt het inderdaad mee geassocieerd. Sommige snips dus associëren met hart- en vaatziekten, Aha. bijvoorbeeld. En wat, ik, wat me toen al meteen opviel, is dat we gingen meteen kijken van. Oh oh, uh, welk genoom lijkt nou het meest op mevrouw van Andel? Dus ik dacht, dat is interessant. Het is inderdaad een referentiegenoom. We moeten, we moeten dat genoom gebruiken als dit wil je hebben, zo wil je het hebben. Je maakt een dus soort blauwdruk van haar misschien wel. Ja, eigenlijk wel. Dus dan kunnen we dit gebruiken als een soort van. Ja, om, weet je, om, als je iets. Als je een rare variant hebt. Kijk dan naar mevrouw Van Andel. En want dat, dat is waarschijnlijk zoals je het wil hebben. Natuurlijk zijn er zo vreselijk veel verschillende varianten. dat je er altijd, altijd natuurlijk rekening mee moet houden. Maar. Want wie heeft haar... nu hetzelfde genoom waardoor je weer 115 wordt? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk verschillende genen. en verschillende. ja, niet alleen genen, maar nog veel meer. Uh, binnen het hele genoom. Uh, maar wat zij heeft, dat zou. ja, dat. Ik zou wel vertekenen ja. om dat te hebben. Kunnen we het namaken? Dus... Kunt, u, kunt u het aan mij geven, bijvoorbeeld, of aan uzelf? Nou, of wat aan uw we vader dus nu echt. Ja, ja, dat zou toch mooi zijn? <laughs> nou, ik zou het met alle plezier doen, natuurlijk. <laughs> uh, nee, het is wel zo dat. Uh, omdat het dus zo ontzettend complex is. U moet niet, niet, niet, niet vergeten, we hebben 30.000 genen ongeveer in het humane genoom. En die doen allemaal wat anders, maar. Dan heb je ook nog eens een keer een korte variant van een gen en een lange variant van een gen. En die, de een wordt afgeschreven in de hersenen... en de andere wordt, wordt tot expressie gebracht in uw teen, bij wijze van spreken. Dus daar heb je ook nog weer hele grote verschillen tussen. Daarna heb je ook nog eens een keer, dat heet dat het epigenoom... dus dat het, dat het, het, het, het genoom wordt gereguleerd vanuit het buitenaf nog een keer... Dus er zijn, er zijn heleboel... zoveel factoren dat je Precies. eigenlijk niet direct uh, een kopie hiervan kan maken. Je kan en niet zeggen van nou, dit, de, deze variant, dit is het, dat geef ik aan u. Of dat boodschap, ik na, dat geef ik aan ja. u. En daardoor wordt u oud. Nee, er zijn een heleboel verschillende dingen in dat genoom... die ervoor zorgen dat zij is wie zij is. Ja. Dat geldt ook voor u, dat geldt ook voor mij en voor mijn vader. Want, wat maakte haar zo bijzonder? Want, want ze was zo oud en nog zo helder. Alleen haar ogen werden een beetje slecht. Ja, ja. nou ja. Supervrouw bijna. Ja, nee, absoluut. Uh, dat, uh, ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel, ik, wat ik al zeg, ik zou ervoor tekenen om ja. dat genomen te hebben. Had zij, iets, had zij iets, iets, iets extra's, iets speciaals? Of had zij bijvoorbeeld in aanleg misschien al iets wat, wat nou, het daarbij is, heeft het is, geholpen? Het is, het is de afgelopen nou, ik denk tien jaar ongeveer wel bekend geworden... dat ongeveer 25 procent van de genetische... Van, van aanleg bepaalt hoe oud je wordt. En de andere 75 heeft dan te maken met hoe leef je. Dus rook je wel of drink je, ja. dat soort zaken meer. Maar goed, die 25 is toch heel wat. En ja, daar kan je dus inderdaad wel naar gaan zitten kijken natuurlijk. Ja. Want mevrouw en, van Andel rookte niet, hè? Nee, nee, en nee. ik nee. ook niet, hè? Misschien nee. nou, af en toe een wel, klein staartje? Ja, stage? nee, dat, dat was niet zo'n probleem. Dat deed ze al af en toe, hè? Ah, oké. Okay. Wijntje vond ze ook wel lekker, <laughs> enzovoort. Maar haar moeder is ook honderd geworden, hè? Ja, ja, ja om maar, mij maar. Om haar aan te, aan te leggen, geven. Ja, ja, precies, ja. Maar wat blijkt nou bijvoorbeeld, is... Uh, uh, de afgelopen tien jaar, denk ik, ongeveer is duidelijk geworden... dat de manier waarop je je energie gebruikt... hoe je, dat, hoe je bijvoorbeeld glucose opslaat, hoe je dat metaboliseert... Uh, dat dat heel erg belangrijk is met hoe oud je kan worden. Bijvoorbeeld als er heel erg veel energie voorradig is door gewoon er is veel voedsel, dan kun je dat gewoon gebruiken en opslaan en gebruiken bijvoorbeeld om uh, nageslacht te produceren wat heel erg veel energie kost. Ja. Maar op het moment dat het niet aanwezig is, dan verandert er iets in de manier waarop dat metabolisme plaatsvindt. En er wordt er dus anders omgegaan met je glucose. En dat, de, de insuline pathway heet dat dan, of de IGF pathway... dat zijn moeilijke termen, maar eigenlijk bedoeld, wordt, wordt, wordt daarmee bedoeld... de manier waarop je je glucose gebruikt, uh, verandert dan. En dat binnen één organisme, dus binnen één iemand. En dan kan ineens... wat blijkt dan bij een hele lage energieintake... Men, wordt men stukken ouder. En er zijn dus genen die dat reguleren. En uh, Op het moment dus dat er dus heel weinig energie is, wordt het anders gebruikt. Maar niet alleen, uh, dus je, je, je, word je slanker van, maar mensen worden ouder, maar ook de, uh, uh, weet het, de uh, dementie bijvoorbeeld wordt vertraagd. Ja. Eigenlijk wordt alles vertraagd. Dus in, in andere woorden dus dat wat iets dat vrouw Van Ando heel goed ja, beheerst of had, mag ik dan toch wel zeggen? Nou, waarschijnlijk, het zou dus kunnen dat zij dus bijvoorbeeld bepaalde mutaties had... in die insuline pathway of in die IGF pathway... waardoor zij sowieso een andere... Uh, manier had om glucose te metaboliseren. En dat blijkt dus zo te zijn dat inderdaad mensen die echt heel oud worden... die hebben vaak ook een hele lage insulinespiegel. En nou ja dat dat, dat dus een hele grote bijdrage kan leveren aan hoe mensen ouder worden. En het is nu aan u om te kijken waar die mutaties plaatsvonden natuurlijk. Absoluut. Dat is maar, nog een helse klus lijkt me. Nou, dat is het dus ook. Dat is absoluut een enorme klus. En u moet niet vergeten, we, we, we hebben dus het hele genoom bekeken. Dat wil zeggen in uh, nee, augustiër van 30.000 genen ook alles wat ertussen zit. En dat is een ontzettende klus. En dan vind, vind je inderdaad mutaties of dingen die veranderd zijn. Alleen, wat is nou echt waar? Wat, bedoel, als je zo ontzettend veel data hebt... dan is het een hele klus om te bepalen... wat is een echte verandering ja. en wat is niet een echte dat verandering. Wat is dus speld in de hooiberg Wat eigenlijk. is de speld in... En dan, dan ook nog eens, van wat heeft die verandering tot effect? Dus... En dan Jij zijn er het. natuurlijk meerdere veranderingen die tot verschillende effecten leiden. Die samen dan weer tot haar genomen, tot haar... Er nog best een, een taak op u te wachten als ik het zo hoor. Goed, goeiedag. Nou ja, het is ook, maar het is wel heel leuk. Dus. Dat, nou, dat lijkt mij ook. Ja. Want meneer Holsteg, ja, u zei het al, ze is uiteindelijk aan, aan maagkanker ja. overleden. Um, als, als dat niet was gebeurd, zou ze dan nu in theorie misschien nog wel kunnen leven? Maar daar ben ik zeker van overtuigd. Want wat wij ook dan vonden... Zou ze nu uh, rond de 121 Dus was 100, 125, 2005, 2011, 2007. Dus dan ja. zou ze dus 121, 121, ja. 121, ja, zoiets, 121, ja. ja. Dus, maar dat had wel gekund volgens u, in theorie? Absoluut. Oh, ik van, oh ja, ze was gewoon, behalve niet in die ogen dan, verder is, was er helemaal niks mis mee. Dus uh, waarom, waarom niet? En zo, bovendien is niet, niet onbelangrijk, zij was ook al uh, geopereerd aan kanker, aan borstkanker, toen ze 100 was. En, dat toen, is en vaak. toen hebben ze dat gedaan, Hogeveen, fantastisch dat ze dat daar gedaan hebben. Want vaak en, zegt men, oudere mensen opereren we niet meer. Ja, precies, wat, wat precies. Worden... Nou, dat is maar heel goed. Maar ja, zei, ze, kwam toen, toen ook al goed over. Dat kan niet anders, want die was zo bij de, bij de hand en alert. Enzovoort. Toen hebben ze dat gedaan. En ja, dat heeft 15 jaar opgeleverd. Dus dat is heel erg goed dat ze dat gedaan hebben. En, uh, maar uh, wij vonden nog steeds wel iets van uh, borsttumorweefsel. Hoewel, dat, daar is absoluut niet aan doodgegaan, aan de maagkanker wel. Maar... Uh, uh, voor de rest wat wij vonden als heel belangrijk en anders dan gemiddeld is ook dat ze heel laag atherosclerose had, of vrijwel niets. En dat is een aardverkalking. Uh, dus, sorry, dat, dat is aardverkalking. Uh, ja. ja. En met andere woorden, de hoeveelheid bloed die naar haar hersenen ging, werd niet gestopt door een of ander iets, want die was allemaal fantastisch zoals dat allemaal in, in, in orde was. Is dus dat de aderen van, van, een, van een jong iemand eigenlijk? Ja. Nou, dat was dus heel belangrijk, want als je dat hebt, dan krijg je natuurlijk ook minder gauw allerlei problemen met je hersenen. Want die bloedvoorziening van de hersenen is natuurlijk heel essentieel. Ja. Uh, mevrouw Wolstegen, u, u wilt dit onderzoek doen. Is daar in Nederland genoeg, uh, genoeg plek voor? Is er bijvoorbeeld genoeg geld en ook genoeg ruimte om alles uit te voeren wat u wilt? Nou, we beginnen allebei te lachen. Het is iets wat zeer Nou, we geven in, in Nederland het wel. minste geld uit aan wetenschap van alle landen, alle westerse landen. Uh, zijn we in Nederland zijn we daar het minst mee bezig. Kijk. Ja. Wel, uh, nou ja, wij, dit, wij doen dit onderzoek in samenwerking met Life Technologies. Want uh, uh, wij kunnen het zelf gewoon niet betalen. Het is gewoon een hartstikke dure grap. Het wordt, wordt wel steeds goedkoper, hoor. dat hele sequence van het hele genomen. Terwijl u iets in handen heeft wat, wat uniek precies, denk is, denk ja, ik ja, zo. Precies, precies. Ja. Maar op de, met, met die bezuinigingen, ik weet bijvoorbeeld van onze afdeling... dat er nu uh, 2,5 weer bezuinigd moet worden... terwijl we wel 10 extra productie draaien... en daar niet voor gecompenseerd worden. Dus uh, dan ja, bij ons op de afdeling wordt het dus eigenlijk... ja, we kunnen dus niet meer echt nieuwe dingen meer implementeren. Terwijl, ja, die, er, zijn, er zijn hele mooie nieuwe dingen die we kunnen doen... maar die we dus nu niet meer kunnen doen. het nou, buitenland misschien. Nou ja, maar we, we, er zijn ook een heleboel dingen die we kunnen doen en die we hier, waar we ook de know-how voor in huis hebben. Maar omdat we gewoon geen geld hebben, dat niet meer kunnen uh, ja, implementeren. En dat is toch wel heel erg zonde. Dat is uh, weggegooide ja. kennis dan eigenlijk. Nou, eigenlijk wel, ja. ja. Maar ja, jij werkt heel veel samen met Amerika. Dat is jouw reden. Ja, ja. ja. ja. Ja, of uiteindelijk er misschien naartoe verhuizen. Maar dat, uh, ik wil vader en dochter ook niet uit elkaar halen, jongen. Daar ga ik niet aan beginnen. Um, uh, Tot slot, wanneer uh, kunnen we u bijvoorbeeld weer terugzien... dat, dat u echt ja, alles van Henny van Andel in kaart heeft gebracht? Nou, ik kan dit met alle eerlijkheid zeggen... we zijn heel druk bezig. Hm. En uh, we willen natuurlijk de publicatie zo snel mogelijk afronden. En daarin zal de echte informatie natuurlijk ook staan. Nou, wij wachten het uh, uiteraard af. <laughs> Goed. Uh, Henne Holsteger, uh, klinisch genetica aan het VUMC. En Gert Holstegen, neurowetenschapper in Groningen. Hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Zometeen. Superman bindt de strijd aan... met een verzekeraar met een pompeuze naam... maar met een krenterige houding. En wat zoeken uh, nieuwe gastarbeiders... bijvoorbeeld op de high-tech campus in Eindhoven? Gaan we het misschien nog horen? Het nieuws met Dorot Megens nu eerst. Radio 1. Het NOS-journaal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 met Deborah Bleckenhorst. Superman. De familie van der Mei was in Griekenland op vakantie. En toen, toen werd opeens de zoon ziek. Hij werd behandeld door een arts en de declaratie van nog geen 60 euro werd gewoon netjes thuis bij de verzekering ingediend. En die betaalde dus niet. Want hoewel duidelijk te zien is dat het om een declaratie van een arts gaat en ook nog op naam van de zoon met data en al. Die rekening, die rekening is in het Grieks. En dus zegt de verzekeraar nee. De familie mailde Superman. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Rijnsburg. Een niet al te grote plaats. En dat dan weer in de buurt van Den Haag. Ja, de Bollenstrijk. U heeft ons een mail gestuurd over uw ervaringen uh, in Griekenland. Eerste woorden, Superman help. Het lijkt wel kafka. Wat is er gebeurd? Ja, Superman. Uh, het uh, gaat niet eens zo over mijn ervaringen in Griekenland, als wel met uh, mijn ervaringen met National Academic. National Academic is een, uh, een verzekeringsmaatschappij of eigenlijk een tussenpersoon. Een ziektekostenverzekering. U had het te maken vanwege? Een uh, declaratie in Griekenland. Voor uh, een artsenbezoek van mijn zoon. We waren op de Peloponnesos. Uh, ja, op een plattelandsdorpje, en camping aan zee. Um, David die hoest al een tijdje en uh, behoorlijk heftig. Wat doe je? Je stapt in de auto. Ik zeg tegen mevrouw: Ik kan het niet langer aanhoren. Ik ga op zoek naar een arts. En we reden een kilometer of zeven en kwamen in Vartalomeo. Pardon? Vartelomeo, een klein Grieks zongeblakerd stadje. Waarin ik naar de, de plaatselijke arts vroeg. En de vriendelijke dorpsbewoner pakte zijn brommetje en met zijn onderhemdje en zijn sigaretje in zijn mond reed hij voor me uit naar de arts... De arts kijkt naar ons David. Stelt vast dat hij niet ernstig ziek is... maar dat hij waarschijnlijk een allergische reactie heeft op iets. En schrijft een aantal medicijnen voor. Kosten? 40 euro, bonnetje, stempeltje, in het Grieks. Kosten voor de medicijnen? 10 euro. Bij elkaar? Ik ben nog een keer naar het uh, staatsmedisch centrum geweest... in het volgende dorpje voor een soort nakontrole... Moest ik nog een keer 5 euro betalen. Al met al was mijn declaratie 57 euro. 57 euro. 57 euro. Oh ja. U zei het Herloops: de rekening. De declaratie was opgesteld in het Grieks. Uh, ligt voor de hand in Griekenland, lijkt mij. Ja, en bovendien, dit zijn toch uh, ja, dorpsmensen. Um, uh... Waar praten we over? Een stadje? Nee, een, echt een dorpje. Een paar honderd inwoners. U zegt, men spreekt en schrijft daar alleen maar Grieks. Begrijp ik dat? Ja, nee, sowieso. In Griekenland is het natuurlijk nauwelijks een andere taal. Misschien in Athene. Alles is in het Grieks. U krijgt rekening mee in het Grieks. U komt in Nederland en dient die declaratie in... bij uw ziektekostenverzekeraar National Academic. Correct. Uh, daarbij opgemerkt dat we dat al een aantal keren eerder hadden gedaan... voor kleine voorvalletjes in onze uh, tienjarige historie naar Griekenland. Wat gebeurde er toen? Uh, eerst hoorde ik een tijdje niets. En wat was het antwoord? Afgewezen. Die 57 euro waren niet te declareren? We waren niet te declareren. Waren die vals? Was uw zoon niet ziek geweest? Nee, op het uh, formulier staat dat er uh, uit uh, zo'n code... waarom die afgekeurd is. de code. code 163... Je krijgt die paar euro niet terug. En dat komt doordat het in het Grieks is opgesteld. Nou, toen ben ik uh, gewoon het bos ingestuurd. En, en wist u dat? Want u zegt, ik heb eerder gedeclareerd, niks aan de hand. Dat werd wel geaccepteerd, ook in het Grieks. Ja, ook in het Grieks. En uh, allemaal uh, Griekse bonnetjes. U heeft contact met National Academic. Goedemorgen, Snijderdem. Het gaat over ziektekosten gemaakt in Griekenland, ja? die jullie weigeren te betalen. Oké. Okay. We kijken. Ja, dat klopt. Dat, dan nemen wij hem niet in behandeling. Maar nou vraagt u om een uh, beëdigde vertaling. En dat klopt. Wat denkt u wat dat gaat kosten voor een nota van nog nog geen zestientjes? Dat zou ik niet durven zeggen, meneer. Maar wat denkt u? Ik heb, ik heb geen idee, meneer. Dat zou ik eens even moeten nakijken. Nee, u, u begrijpt toch wel dat de kosten van de tolk waarschijnlijk... Uh, de rekening gaan overtreffen van de ziektekosten? Dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat zou inderdaad kunnen. Ja, Ja. Um, ja, echt, kunnen wij, hem niet alleen, wij kunnen hem alleen niet in het Grieks accepteren. Dat is gewoon niet mogelijk. Nee. Nou, nou uh, citeert u uit uw voorwaarden, hè? Ik ga ze er even bij pakken. Eén moment, alsjeblieft. Heel graag. Ik... ik... Ik vraag ook af uh, of regeltjes dan uh, boven het gezond verstand gaan. Ik schets de situatie dat ik met een hoestende jongen in, de kinderzitje, in een kinderzitje... in een dorpje op de panoponesus aankom bij een arts. En dan eerst ga vragen, kunt u van mij een bonnetje in het Engels uh, opstellen? Want anders krijg ik het niet terug. Nee, dat doe je niet. Waar gaat dit over? Ja, nou. Uh, Hoe lang bent u daar al klant? Ik ben hier denk ik uh, tien jaar klant. Meneer, dank u wel voor het wachten. Ik heb hem er inderdaad even bijgepakt. gepakt... Artikel 19.50 staat de notas dienen bij voorkeur in Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans. Ze zijn opgesteld en wanneer wij het noodzakelijk achten... kunnen wij u verzoeken om een nota door een beëdigd te laten vertalen. Wij vergoeden niet de kosten van het vertalen. Dan zijn we er toch uit? U begint met de notas dienen bij voorkeur in het... en dan komen de talen. De notas dienen bij voorkeur, klopt dat? Ja, dat klopt. En daarna geven wij meteen wanneer wij, wanneer wij het noodzakelijk achten... en dat zijn dus... Dat, dat stellen wij op. Wij, wij geven aan wanneer wij het noodzakelijk achten. En in dit geval hebben wij dat noodzakelijk geacht. Omdat het niet duidelijk is uit de nota wat er is gebeurd... dienen wij dus een, uh, een, uh, ja, een vertaling daarvan te ontvangen. Maar goed, u heeft de nota, u heeft de verklaring van de verzekerde. Ook op een bedrag van 10 euro kunnen wij gecontroleerd worden. Dan maakt De hoogte van, van het bedrag maakt daar niet uit. Ook al ziet u op die nota dat het hier een arts betreft... u ziet dat het hier de patiënt betreft, dat is onvoldoende? Dat is onvoldoende. Uh, dan wil ik u hartelijk bedanken. Ja, oké, okay, prima. Een fijne dag. Van hetzelfde. Bye dag bye. meneer. Dag weer. Ja, verzekeraar National Academic dus. Heeft, naar eigen zeggen, een focus op hbo'ers, academici en middelbaar en hoger personeel. En weigert dus te betalen. Superman raadt u aan voortaan gewoon een beëdigd vertaler mee op reis te nemen door het mooie Griekenland. Heeft u direct een, een reisgenoot, want in het land spreekt men amper Engels. Schrijft men het ook niet en zit u dus mooi met de gewakke peren. Volg de gids.fm ook via Twitter. Surf naar de gids.fm. En klik op de link. Zelf kunnen zien hoeveel vet, suiker en zout in uw boodschappen zit. In de levensmiddelen. Het is reuzehandig, maar de voedingsmiddelenindustrie vindt het maar niks. En ook het Europese parlement stemde twee jaar geleden nog... tegen zo'n zogenoemd stoplichtsysteem. Maar toch is het er wel, vanaf vandaag... een beoordelingssysteem voor levensmiddelen... waarmee klanten in één oogopslag kunnen zien hoe gezond die eigenlijk zijn. Een boodschap-app. Oftewel, een boodschep. Jan Pils, hoe zit dat? Ja, precies. De boodschap-app vanaf vandaag te ja. de inderdaad. Op je iPhone. Want ja, iedereen loopt met zijn iPhone door de winkel heen tegenwoordig. Nou, zei al, in het verleden hebben grote multinationals, Unilever, de Nestle's het allemaal tegengehouden om zo'n stoplicht op de verpakking te krijgen. Omdat het zou mensen afschrikken om bepaalde producten te kopen. Maar ja, nu dus via een soort U-bocht is hij er toch. Graaf van LAP 111, 111 11 moet ik zeggen. Die hebben die app ontwikkeld. Nou, pak hem er even bij. Ik heb mijn boodschappen meegenomen. Met ja. een zak chips. Waar we uh, gaan we kijken we van de... hoe, of hij ja. wel gezond is. Ja, uh, we gaan kijken hoe die scoort in vergelijking met, uh, met andere zakken chips. Want even uitleggen: hoe gaat het werken als ik straks in de winkel wil weten of, of ik een gezond product heb? Ja, nou je hebt uiteraard dan uh, de app al uh, gedownload. Um, en uh, wat je doet, is, je staat voor het schap. Je weet niet welke chips uh, je moet kiezen. Je hebt duur, je hebt goedkoop, je hebt middelmatig. Allemaal ongezond zou ik zeggen, maar we kunnen daar toch onderscheid ja, ja, in aan ja, brengen. Nou, doe even eventjes. Want je hebt uh, een uh, boodschappen-app op je dingetje. Ja, je staan. opent de app en, uh, en je, uh, je opent de streepjescode scanner, zo zou je hem kunnen noemen. En uh, met de camera van de telefoon uh, scan je dan uh, de streepjescode. Dat is heel even wachten. Maar eigenlijk direct uh, zie je het product in beeld. En dan zien we kleuren ook uh, bij die producten staan. Ja. Groen is gezond, rood is slecht. Nou, ja, maar, valt me op, de chips dus is oranje. Uh, uh, uh, groen is beter dan gemiddeld, uh, geel gemiddeld, uh, rood minder dan gemiddeld. Uh, en we komen nu uit op een geel product, inderdaad. Gele chips. Redelijk niet gezond, niet ongezond. Ja, gele chips, naturel. Okay. Nee. Zijn er ook ongezonde dingen? Uh, eens even kijken, dan scrollen we naar beneden. En dan zien ja. we wel dat de score afneemt, maar niet eens met een rode score. En, en ik zie helemaal bovenaan, zie ik geen groene chips. Dat is een light chip. Ja, exact. Okay. Ja. Nou, nou. Zo werkt het. Maar, maar hoe weet ik, ja, jullie hebben die, uh, die uh, app ontpikt. Maar hoe weet ik nou dat het klopt? Uh, hoe weet je dat het klopt? Door, nou, dat, het echt, dat het echt zo is? Ja, nou ja wij, wij, wij hebben ons gebaseerd, dat kun je overal lezen, op uh, bestaande nationale en internationale voedingsrichtlijnen. Uh, daarvan hebben we onze criteria uh, opgesteld. Mm -hmm. en, uh, je hebt dat, nou, jullie zijn natuurlijk geen voedingsdeskundigen? Nee, daar hebben wij uh, diëtisten en voedingsdeskundigen voor ingehuurd. Mm -hmm. Uh, en die hebben dat voor ons bepaald. En die zijn onafhankelijk, want het is natuurlijk heel makkelijk om via zo'n app natuurlijk mensen te gaan sturen in de winkel. Ja. Je scant je product en uh, nee, je, je moet een andere nemen, die is groen, maar die is dan ook meteen wat duurder. Ja, nou ja, dat is de kracht van de app, dat het onafhankelijk is en onderbouwd met, met, met, met, juist, uh, met juist onderzoek. En hoe garanderen jullie dat dan? Uh, wij garanderen dat uh, uh, door um, overal dat te, te zeggen. Huh? Uh, en, en, en, en juist uit te leggen dat omdat het een, een markt is die niet helder en transparant is of, of voldoende, dat wij dat juist in kaart willen brengen aan de hand van bestaand onderzoek. Uh, en, en ja, het zou, het zou niks waar zijn wanneer daar, uh, de informatie uh, beïnvloedt zijn van buitenaf. Nou, okay, nee, nee, het is, nee het is dan, inderdaad, dan is de app niks meer waard. Maar dan is het voor de leveranciers natuurlijk wel heel veel waard... om op die manier misschien uh, toe te kunnen passen naar hun product. Ja. Hè, met een groen logootje. Dat is ook juist niet waarvoor we het gedaan hebben, want wij hebben het vanuit een constante ervaring ontwikkeld. Mm -hmm. Wij willen in de supermarkt staan en uh, willen wij gewoon echt objectief zien uh, hoe een product scoort tegenover de rest. We pakken er nog eentje bij, want uh, we hebben hier nog een pak uh, soep. Nou, ja. die denk ik altijd van nou, daar staan allerlei logo's al op. Scan het maar eventjes. Ja. Ja, het Kies bewust logo, wie kent het niet. Dit is ook nog een vegetarische variant. Dus ja, ik zou zeggen allemaal heel erg gezond. Het wordt groen, het wordt hoog. Maar dan kunnen we ja. ook nog verder in kijken wat er nog meer aan, aan kwalificaties zijn. Ja, als je wilt weten waar die score op gebaseerd is, dan selecteer je het product. En zie je uh, op welke criteria je wel of niet beter uh, of slechter scoort dan gemiddeld. Oké, okay. ja, dat dus inderdaad weer verder onderverdeeld in die app. Hoeveel zout erin zit, of het zuiver is, of er vet in zit. Nou, in dit geval, er zit veel zout in, want dat is rood. Er scoort zit dus ook veel, op zout, ja? veel, veel suiker in deze soep mm -hmm. en transvet dat is ook niet goed nee, nee dat transvet is een uh, uh, uit onderzoek blijkt dat dat een vet is die uh, die niet heel goed is voor, uh, voor een mens om dat veel in te nemen mm -hmm. als je door uitleg um, dus dat heeft invloed op soep. De... als ik dan weer even terugga kan ik dus uh, zeggen van ja misschien vind ik deze nog niet helemaal zo uh, ja. zo prettig dan kan ik weer een andere variant kiezen ja. die misschien beter is ja. Ja, precies. Dan zou je in de app zou je, uh, naar de andere producten dus product kunnen selecteren en zien hoe die scoort. Ja. En je bepaalt voor jezelf uiteraard wat jij belangrijk nou, vindt waar het wel of niet goed scoort. Ja, als het dus inderdaad heel onafhankelijk blijft altijd, zou het een hele mooie toevoeging zijn op al die andere apps al die je door de winkel sturen. En, en je sturen om je boodschappen te halen, want ja, je weet ook uh, Albert Heijn... Om, specifieke uh, uh, aanbiedingen aan mensen aan te bieden maar dan heb je in ieder geval als consument nog in ieder geval de mogelijkheid om te kijken maar je dan komt ook dat het echt ja, ja wij, wij willen wat we willen is dat we uh, productinformatie uh, begrijpelijk en vergelijkbaar maken dat we hier Okay, Dank je wel, Pim de Graaf van uh, Lap uh, 1111. Vanaf vandaag dus de boodschap-app, Deborah. Ja, Jan Pils, de boodschap maken we er dan maar van. En hij dook ook af en toe iets te diep in de boodschappentas... en daardoor was af en toe de geluidskwaliteit iets minder. En ik beloof u uiteraard ook nog een bezoek... aan de tienduizenden buitenlandse kenniswerkers in ons land... waar we eigenlijk nooit iets van horen. Dat doen we vandaag ook niet, maar vrijdag wel, ik beloof het u.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 Ja, het is een wat andere versie die uh, muziekverslag Botte Jellema en ik, uh, ik kennen. Want we hoorden wat, wat blazers en een orkest uh, botten, Maar we konden ja. het niet achterkomen of dit nu een andere versie is dan de originele. Het was in ieder geval uh, Raccoon met No Mercy. En dat is de meest gedraaide Nederlandse band op de radio in 2000 elf. En ze zingen in het Engels, maar toch is het de meest gedraaid Nederlandse band. Zo is het. Botte Jellema, goeiemorgen. Ja, het uh, <laughs> uh, goeie, goeie. ja, was, was een mooi bruggetje geweest. Als we ja. nou uh, daar een orkest aan het naam aan hadden kunnen plakken die je, die je bij, het, bij het begeleid. Ja, want het bruggetje is namelijk dan het orkest in deze. Want uh, dit jaar komt de AVRO met het televisieprogramma Maestro. Nou ja, dat zegt het al een beetje. En daarin proberen bekende Nederlanders de beste dirigent te worden. En het blijkt ongelooflijk lucratief te zijn, want dirigenten verdienen goed, weet jij. En heb je uitgezocht. Ja, nou je ja, de redactie... Voor zo'n orkest staat. Ja, de, orkest staat. ja. ja, ja. De, de redactie die werd daarover benaderd door, door een orkestmuzikant. De dirigenten die verdienen echt een topsalaris. En dat, en dat eigenlijk bij overheidsgefinancierde uh, instellingen, zoals wat de meeste orkesten toch zijn. Uh, en die muzikanten die verdienen daar maar een fractie van. En dat is oneerlijk, zeker in deze tijden van uh, bezuiniging. Dat zegt Michiel Commandeur, dat is de violist bij het Mahler Chamber Orchestra. Ja, ze verdienen hartstikke goed, ja. In mijn ogen veel te veel, ja. Je zegt in mijn ogen. denken meer muzikanten er zo Ik denk eerlijk gezegd dat het grootste deel van de Nederlandse orkestmuzikanten het met me eens is, ja. Wat ja. voor bedragen hebben we dan? Als een dirigent zijn debuut maakt bij een amateurorkestje of bij een, laten we zeggen, een C-orkest... dat wil zeggen een niet zo goed orkest, dat hij dan al ongeveer 2000 euro per concert krijgt betaald. Als een dirigent een beetje geslaagd is en internationaal uh, gevraagd wordt voor concerten... Bij verschillende orkesten dan begint het toch al zeker vanaf 5000 en dan loopt het al snel op tot 15, 20, 25, 30.000 euro per concert. En voor de allergrootste dirigenten, voor de echte beroemde... is het al snel 50, 60, 70 of 80.000 euro per avond. Dat wil dus zeggen voor een concert van nog geen twee uur. En over wat voor namen hebben we het dan? Nou, dan hebben we het over mensen als Lorin Mazel, Claudio Abado. Uh, maar toch, als ik eerlijk mag zijn, toch ook over mensen als Jaap van Zweden... die wat mij betreft toch ook veel te hoge bedragen vragen voor concerten. Een vriend van mij die werkt op een advocaatkantoor. We weten dat op een advocaatkantoor heel veel geld wordt verdiend. Maar um, het verschil tussen de minst verdienende op een advocaatkantoor... laten we zeggen iemand bij de receptie... en de best verdienende maat uit het maatschap, de grootste advocaat... Uh, zal nooit veel meer zijn dan, laten we zeggen, tien keer zoveel. Mm -hmm. Daar zou ik nog mee kunnen leven met dat verschil van tien keer zoveel. Maar als het tien keer zoveel is, zou dat betekenen dat een dirigent per jaar drie à vier ton zou verdienen. In het geval van veel beroemde dirigenten is het vaak zo dat hij dat in 1, twee of drie weken al heeft verdiend. En dat is, wat ons betreft gaat dat te ver. En zeker in het licht van de bezuiniging op dit moment in Nederland... is het eigenlijk bijna immoreel, zou ik zeggen, dat uh, daar niks aan gedaan wordt. Ja, immoreel, zegt Michiel Commandeur. Want dat zijn nogal wat bedragenbotten die voorbij komen. 70.000 euro, 60.000 euro voor een avond of een orkestreeks. Dat, ja. is, uh, dat is snel verdiend. Ja, en uh, Michiel Commandeur doet dus ook een beroep op dirigenten, de agenten... die achter die dirigenten staan en orkestdirecteuren... om zich eventjes achter de oren te krabben. Want misschien moeten ze toch wat minderen in deze tijden. En hij krijgt daarbij bijval van kunsteconoom Pim van Klink. Uh, de topdirigenten die verdienen honoraria... die vergelijkbaar zijn met topvoetballers... Dus dat is in de orde van grootte van miljoenen per jaar. Dat staat een beetje in een schril contrast met de, de rest van het orkest. Dat kun je wel zeggen. Als je op de achterste rij van de uh, tweede violen zit. dan uh, verdien je nog niet een promiel van wat uh, je dirigent verdient. Dus je zou kunnen zeggen dat een orkest een gemeenschapje is. waarin de inkomensongelijkheid maximaal is. Ja. Hoe komt het dat dat uh, dirigenten zoveel. Kunnen verdienen. Ja, dat komt omdat veel orkestdirecteuren denken dat als je een grote naam voor het orkest zet, dat je daarmee zowel je artistieke reputatie opvijzelt als ook een heleboel publiek trekt. Maar uiteindelijk zijn ze in dat haasje overeffect vooral bezig om dus de honoraria van de dirigenten te laten stijgen, zonder dat het nou aan de kassa terugverdiend wordt. Kunsteconoom Pim van Klink begrijpt niet waarom hier niets aan wordt veranderd. Want orkesten over de hele wereld krijgen minder geld. Of je het nou hebt over de particuliere sponsors of over de subsidies van de overheden. In gemiddeld gaat 10% van de kosten van een orkest naar een dirigent. Dat zegt Pim van Klink. En hij pleit dan ook voor dat orkestdirecteuren met elkaar een soort salarisplafond gaan afspreken. Omdat ja, nu overheidsgefinancierde orkesten tegen elkaar gaan opbieden om de beste dirigenten binnen te halen. En daarover heb ik ook gesproken met de directeur van het residentieorkest uit Den Haag, Niels Veenhuis. Is dat en volgens hem zijn de inkomens van de dirigenten helemaal niet te vergelijken met die van voetballers? Nee, uh, dat uh, kan ik hiervoor aangeven bij deze. Die vergelijking gaat volledig mank. Zoveel is het niet. Nee, bij lange na niet. Ja, u weet dus wel wat voor vergoedingen zijn? Nou, Dat zou ik zo uit mijn hoofd niet kunnen zeggen. Maar ik, ik, ik heb daar ook een, een afspraak over met de dirigenten in het algemeen. Solisten, mensen met wie we werken. Dat we over uh, vergoedingen geen uh, uitspraak doen. Dat zijn uh, privéafspraken. Maar in de klassieke muziek, uh, en dan heel specifiek als we het hebben over dirigenten... worden bij lange, lange na niet de bedragen verdiend die in de, in de voetbalsport worden verdiend. Um, ik denk dat je bij een zeer succesvolle dirigent... zou kunnen denken aan uh, een zeer succesvolle uh, tv-presentator. Hm. Misschien iets in die uh, orde van grootte. Hè? Dus ook iemand die um, voor één omroep... soms ook nog wel voor meerdere... maar laten we zeggen, even voor één omroep programma's um, presenteert... en uh, daarvoor zoveel... Perioden of weken of uitzenddagen voor betaald wordt. Overstijgt het de balken en de norm? Het overstijgt in sommige gevallen de balken en de norm. Maar ja, er gaat ook veel subsidiegeld naartoe. Ja, maar ik denk dat bij de meeste uh, gesubsidieerde kunstinstellingen de bijdrage vanuit subsidies niet wordt aangewend. Althans, bij ons is dat heel veel niet zo. Om de kosten van de dirigenten de te dekken. Het grootste gedeelte van de subsidie is nodig om het orkest te kunnen financieren. Met daarnaast ook alle kosten die het orkest moet maken. Zoals het, huur, het huren van de zaal, het maken van de producties. Um, en uh, een orkest in Nederland althans heeft gemiddeld tussen de 20 en 30 procent eigen inkomsten. En uit die inkomsten, dat is ook heel veel kaartverkoop, worden um, in het geval van het Residentieorkest worden de uitgaven gedaan om die kaartverkoop te stimuleren. Dat is natuurlijk ook marketing en dat zijn ook soms de wat interessantere, duurdere um, solisten. En dirigenten. Dus. En dirigenten, ja. Ja, botten, schoorvoetend wordt er dan hier en daar een beetje toegelicht wat er, wat er zoal wordt verdiend. Maar de cijfers zijn niet, zijn niet openbaar, dus dat is natuurlijk lastig te checken. Maar deze directeur, deze Niels Veenhuizen, zegt dus ja, de dirigenten worden gewoon betaald uit eigen inkomsten en helemaal niet van die subsidies. Ja, maar dat inkomen van een dirigent of solist hangt bij het residentieorkest in ieder geval niet af van wat de kaartverkoop heeft opgebracht. Dus hoe dan ook krijgt hij goed betaald? Ja. Ja, dat zijn afspraken die dan vooraf worden gemaakt. Uh, dirigenten zijn freelancers. En daarom vindt uh, directeur Niels Veenhuizen van het Residentieorkest. dat de vergoedingen niet exorbitant zijn. Maar violist Michiel Commandeur denkt daar toch anders over. Ik weet toevallig dat uh, tot voor kort uh, meneer Neme Jervi, uh, chefdirigent bij het Residentieorkest. ongeveer 40.000 euro per programma kreeg. Dat uh, een programma duurt meestal één week. Nou, dan geeft hij twee à drie concerten. Als hij daar 40.000 euro voor krijgt en een remplossant in het orkest uh, netto iets van 400 euro... dan is het verschil bijna 100 keer. Laten we zeggen, met belasting en alles zal het iets minder zijn. Maar toch, het verschil is zeker 50 keer. Ik vind dat ridicuul groot, dat verschil. Ik vind dat dat uh, moet veranderen en velen met mij zijn het me eens. Wat dan? Een soort mentaliteitsverandering zou ik willen zien. Dat sponsoren, maar ook het publiek en ook journalisten uh, inzien dat een dirigent... Ja, hoe raar het ook klinkt, misschien toch niet zo belangrijk is als mensen wel denken. En dan nou wil ik absoluut de allergrootste die agenten niet afvallen, hoor... met hun charisma en hun kwaliteiten. Maar die zijn echt maar op één hand te tellen op deze wereld. De verhoudingen zijn een beetje zoek. De verhoudingen zijn compleet zoek. Zij Michiel Commandeur, hij is violist bij het Maler Chamber Orchestra. En hij spreekt zich dus uit tegen die hoge vergoedingen van de dirigenten... en ook solisten bij de gesubsidieerde orkesten. Het is allemaal te zien in Maestro dus, botten straks bij de Afro, waar we dus kunnen zien hoe bekende Nederlanders uh, ja, kunnen dirigeren. Dus ja. kunnen, kunnen wij nog meedoen, denk je, en een leuk accentje verdienen? Of? Nou... Ja, als Wat ik het je? zo hoor. Dan <laughs> wordt het tijd voor een carrière change. <laughs> Botte, dankjewel en uh, tot volgende week. Alsjeblieft. Jurgen van der Berg is aangeschoven? Ja, je schrikt ervan. Ja. Wat ga je zo'n doen? Kan je niet vertellen wat we op tv kunnen zien? Nou, ja, dan? ik kan wel vertellen iets over de libellen, maar dat ga jij ook doen, geloof ik. Hè? Met, uh, klopt dat? Libellen? Ja, ga je iets doen met libellen? Of heb je oh, dat weer kunnen, ik dat weet, bedrijf? Weet, oh, meestal wel. kom ik gewoon hier binnen gezeild... en dan hoor ik verder wel. En wat Trek je niet eens je is. jas uit zelf. Uh, nee, we gaan het hebben over de Anti-Piraterijwet, uh, waar Amerika heel druk mee is. En dat zou kunnen betekenen dat sites als Google, Facebook, Twitter mogelijk op zwart gaan. Oh. In het mediaforum cartoonist Ruben L. Oppenheimer en André Zwartbol van het Nederlands Dagblad gaat onder meer over die voorverkiezingen daar in, uh, in Iowa. Was, uh, Spannend, hè? Ja. En uh, straks om half twee in Stand.nl. Uh, de stelling Nederland moet excuses aanbieden voor de passieve houding ten opzichte van de Jodenvervolging. Juist. En David Barnau onderzoeker van het NIOD, die gaat daarover meepraten met ons. Straks dus om half twee in Stand.nl. En daarvoor nog lunch met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Hoi, uh, ik ben Joep.